Dit is de Canada Draai 107. Was ik 107? <laughs> Dit is de Canada Draai aflevering 7. Het is iets wat anders. Ik kan een goeiemorgen Lode Roel, zeggen vandaag. Goedemorgen voor mij, goedemiddag Floris. Hoe gaat het? Ah, wel goed, het is, het, is, het is wat anders. Normaal gezien zit ik hier zo rond 11 uur, 11, 12 s'avonds te praten met jou. En kom jij net van je werk. Nu is het bij jou zaterdagochtend en bij mij namiddag. Het gaat, gaat een heel andere schoen geven aan de, aan de podcast, denk ik denk je? Ja, want jij hebt jouw dag er al bijna volledig op zitten, alhoewel, je bent toch al uh, ver opgeschoten en ik moet eigenlijk nog aan mijn dag beginnen, dus uh, we gaan ja, het we zien. Het zal anders zijn in die zin dat er hier, uh, in mijn geval, drie, drie jonge zonen rond uh, hollen, dus gaat <laughs> <laughs> het gaat wel lawaai maken, denk ik. Dus met jouw dochters zijn die ook luidruchtig? Uh, wel, ik heb die boven nu uh, boven mijn hoofd, een uh, verdieping hoger zitten die uh, naar een videotje te kijken op de computer en uh, meestal hun aandachtsboog uh, houdt het ongeveer 30 minuten uit, de duur van deze podcast, dus <laughs> okay. we zullen zien hoe dat uitdraait, maar laten we hopen dat ze niet komen in stormen zo meteen. Ja, het is ook allemaal verbonden vandaag. Hè? Jij zit aan de Noord-Amerikaanse oostkust. Ik ben daar onlangs geweest, dus ik ga iets vertellen dat ik meegemaakt heb in jouw tijdzone. Min of meer toch? dat was maar een uur, een uur <laughs> verschil zeker. Hè, dat we, dat we ja, een uurtje, ja. Ik ben naar New York geweest, dat weet je, dat was ongelooflijk. Ja. Ik heb daar veel indrukken op gedaan en ik wil daar zo snel mogelijk terug naartoe. Um, ja. Ik heb een, een Street View-locatie klaargezet voor vandaag... om straks samen met jou te bekijken... Uh, die locatie heeft met aardbeien te maken. En mm het -hmm. toeval wil dat ik uh, nu halfweg bezig ben... met aardbeien confituur te maken met een van mijn zonen... die graag mee in de keuken staat. Ja. Uh, half onderweg, dat wil zeggen... dat we eigenlijk de aardbeien al reeds hebben schoongemaakt... en dat ze klaarstaan. En als wij hier ze klaar zijn met opnemen... dan doen we voort en dan gaan we de confituur maken... Uh, gewoon om wow. je smaak wat op te wekken Ja, uh, ik wilde net zeggen, ik moet even zakdoek nemen Want ik ben aan het kwijlen hier ah. Een goede Belgische <laughs> confituur vers gemaakt Excuseer En ik heb deze morgen ook al bagels gemaakt Bagels? Bagels, ja, bagels. Ja, New York bagels. style ja, ja, New York style bagels, absoluut wat, een receptje dat je daar hebt opges opgeschaard, opgepikt of zo in New York. Ja, als je het ergens moet zoeken, dan is het daar in New York om echt een ja. New York-style bagels te vinden. En vooral ja. het recept daarvoor. Weet je wat het zo speciaal maakt? Die bagels, daar zit moutstroop in. Ja, malt, ja. malt syrup. Ik heb het zelfs moeten ja. googlen of die er überhaupt te krijgen was. Maar het is te krijgen. Ik heb het gevonden in de Bio Shop of all places. Moutstroop. Eh, en um, die, ja, als je zo brood bakt. Je maakt dan een en dat rijst dan. En dan doe je dat in de oven. Bij zo New York-style ja. bagels moet het ook nog even in kokend water liggen. Zo. Dat is heel maf. Oh. Um, maar het resultaat. Ik kan het u garanderen, het was uh, redelijk geweldig. Als je ooit nog eens deze kant ja. opkomt, laat het weten, dan zet ik er zo ja. eens een paar klaar. Maar een bagel, voor alle duidelijkheid, dat gaat dan over zoiets zo dat op een donut lijkt met een gat in het midden. Hè, niet? Ja, het is een soort van uh, sandwich-achtige pistolet met een gat in. Ja, ja uh, voilà. Ja, de, de echte New York bagel, die wordt besmeerd met cream cheese en daar wordt nog zo uh, gerookte zalm, uh, of toch gemarineerde zalm opgedaan. Dat is zo de, ja. de echte classic New York style bagel. Maar ja. je kunt ze beleggen met wat je wil natuurlijk, hè. Ja. Um... Zeg, nu, nu ben je me eigenlijk al, al, al, al aan het vertellen over New York Want daar wil ik dus alles over weten Want de laatste keer dat wij gepodcast hebben, geloof ik, was net voor je ging vertrekken En uh, toen heb ik jou, uh, mensen weten dat niet, want dat, dat zetten we niet op de podcast natuurlijk Maar toen hebben we even geskyped of even gegoogled uh, chat in New York En uh, wat ik toen te horen kreeg was dat het geweldig was Maar we hebben eigenlijk elkaar sindsdien niet meer gesproken Dus vertel, hoe was New York, Floris? <totstutters> wat een stadlood, dat is echt ongelooflijk, hè dat is echt niet te doen. Ik weet, het, ik weet het. <laughs> ik, Als ik terugkwam, het eerste wat ik zei was, als ik geen vrouw en drie kinderen had hier, ik was al terug weg. pak um, ze mee? <laughs> ja, dat is nog een idee. Je hebt het tenslotte ook gedaan richting Canada, dus zo moeilijk kan het niet zijn. Absoluut. <laughs> ik heb dan uiteindelijk toch maar gekozen om in België te blijven bij mijn vrouw en mijn drie kinderen, maar het is een ongelooflijk, ongelooflijk plezante stad. Uh, ja, je bent er ook al geweest natuurlijk. Er is zodanig veel te beleven dat, uh, dat je er elke dag... Uh, iets, iets anders kunt doen en elke dag evenveel uh, nieuwe indrukken kunt opdoen. Um, ja, wolkenkrabbers is maar één ding natuurlijk. Hè. Je, je moet al eens ja. op een wolkenkrabber gestaan hebben in je leven. In ons hm. geval was dat het Rockefeller Center. ja. Um, ja, ja. Ik vond dat extra leuk, die Rockefeller Center, om, om twee redenen. En enerzijds, je, je kent die typische foto van New York, waar de werkmannen die een wolkenkrabber zitten te bouwen, smiddags hun bocus opeten. Klassiekers. Zittend ja. op, een, op een stalen balk die zo over de skyline uitsteekt. Dat is echt een klassieker van een foto. Die is daar gemaakt, dat is tijdens de bouw van Rockefeller Center. Ja. Uh, dus alleen al daarom. En bovendien zit, uh, of zat NBC daar vroeger ook. Enfin, NBC mm -hmm. zit daar nog wel voor een stuk natuurlijk. Maar ze hebben ook zo'n soort van... Uh klein radio en dan vooral NBC museum, radio- en televisiemuseum. En dat spreekt ons sowieso natuurlijk ook al aan, hè, want daar staan uh, dat ja. zo oude micro's en foto's uh, en, en ah. borstbeelden van Corrie Veen en zo van die dingen. Tweede kwijlmoment uh, tijdens deze podcast alreeds. Ja, ja. En, en uh, had je niet het, het, wat had ik toen, ik ben ondertussen, ik denk een keer of drie, vier in New York geweest, de eerste keer toen ik er kwam was ook mijn eerste keer, allereerste keer in de Verenigde Staten. Ik had de eerste 24 uur zo precies het gevoel dat ik in een, in een film een rondliep. Je zag die gele taxis die grote straten, die wolkenkrabbers, die Amerikanen, dat accent. Uh, ja, zo de, de klassieke beeld ook van de stoom die af en toe onder de. Ik ging in de winter naar, daar naartoe. De, de stoom die uit de grond komt van de metro. Ik had de eerste uren echt zoiets van: ik loop hier rond in een soort hollywood had je dat, niet? dat was inderdaad gedurig zo. Weet je wat? Het grappigste was dat we zo'n morgens een koffie gingen halen bij de Starbucks. En dat er dan zo buiten aan, aan de Starbucks twee politieagenten stonden die tegen elkaar aan het praten waren. En dat was echt zo dat, dat Jersey accent. <laughs> dat, dat je kent van in de films zo: ja. Yeah, we're spawning on a 405. <laughs> ja. Ja. Ja. Het leek alsof ze het ervoor deden, maar dat is natuurlijk. Gewoon die mannen, hun echte dialecten. Ja. Uh, ja, we zijn op één dag tijd uh, drie fotoshoots en twee filmsets tegengekomen. Nee. Dat is uh, absoluut geen uitzondering in, in New York, want. Uh, de New Yorkers die daar dan zelf even stonden te wachten tot ze door konden die zeiden alleen van, ja, yeah, this is New York je weet dat ze hier films maken uh, je wacht gewoon ja. even en dan, uh, dan kun je weer doorwandelen uh, dus ik heb inderdaad ook wel dat gevoel, en vooral die, die stoom die zo inderdaad overal uit de straat opstijgt dat is zoiets dat je <lacht> altijd in de film ziet en dat ziet er geweldig is uit en zo, maar ja. dat is ook echt zo hè? Ja, ja. ik vraag me trouwens en waar, ik... dat van, waar dat vandaan komt uh, die, die, die, die, want dat was me niet helemaal duidelijk, het stoomt daar dan wel maar komt dat van die van, van de, de citywide heating systeem dat ze daar hebben? Of komt dat van de, van de metro? Ik heb er echt geen idee van waar die stoom vandaan komt eigenlijk. Bij mijn weten komt het uit de, uit de metro pijpen die, die onder liggen. Maar ik vraag me af waarom ze daar stoom nodig hebben. Maar goed, dat is een goede, goede vraag. Wat ik trouwens ook uh, fantastisch vind aan New York, is dat ondanks het feit dat er veel mensen wonen er? Uh, 8 miljoen, zoiets, Lose denk ik in totaal in, in de grotere uh, regio, dat er redelijk veel parken zijn. Je hebt redelijk veel uh, groene plaatsen, je hebt, je hebt parkjes, je hebt bankjes, je hebt, uh, hebt oase's van rust in die stad en die stad ziet er behoorlijk deftig uit uh, vergeleken met, met andere Europese steden, Brussel bijvoorbeeld. Weet je wat mij nog meer opviel aan die parken, nu je ze vernoemt, dat is dat er in vrijwel elk park zo'n drinkfonteintjes staan. Dus dat ja. wil zeggen dat er ook overal uh, stromend water naartoe gelegd is. Dat, je, ja. dat dat er ook gewoon ter beschikking staat. Dat niemand daarvoor hoeft te betalen. Um, als ze hier in, in België een nieuw park aanleggen, en dat is onlangs gebeurd in Antwerpen bijvoorbeeld. Parkspoor Noord, moet je maar eens opzoeken. Ja. Dat is een enorm ja. groot Park, lees domein, maar het is park, maar het is niet echt iets dat uitgebaat wordt. Het is echt gewoon een, een groene ruimte in, in Noord-Antwerpen. Um, ja, drinkwater is daar niet te vinden. Ja, een toog waar je mm. bier kunt kopen of frisdrank, dat wel natuurlijk. Maar dat ja. viel mij echt op. Zo, we zijn in Prospect Park in Brooklyn geweest en dan in Central Park natuurlijk. En nog een, een aantal ja. andere kleinere parkjes in, uh, in downtown Manhattan. En overal zijn daar drinkfonteintjes. Dat viel mij echt op. Hmm. en uh, de, de, de mentaliteit van de mensen en dat, dat uh, vind ik fantastisch in heel Noord-Amerika eigenlijk daarom vind ik het ook zo leuk om aan deze kant van de oceaan te zitten Is zelfs in een stad, een miljoenenstad als New York is behoorlijk open, je kan eigenlijk tegen iedereen spreken daar je, je, mensen, ik, ik heb eens in New York gestaan aan een, aan een stoplicht uh, en uh, er kwam een jogger aan, een oudere man en op, op, op um, twee minuten tijd heeft hij mij zijn hele leven verteld en dan wandelde hij weer verder je kan er ook iedereen meteen aanspreken als je een vraag hebt van hey what's going on here uh, je, um, dat vind ik fantastisch. En, en zelfs in een grote stad als New York, als je op de be, bewandelbare wegen blijft, bij manier van spreken, dan, dan voel je je absoluut nooit onveilig. Uh, ik weet niet of jij op een moment daar ergens een onveilig uh, gevoel gehad hebt. Eén uh. ja, keer toch, toen, toen we naar Brooklyn geweest waren. Ja? Um, we hebben dat met de fiets gedaan, dat was ongelooflijk plezant. Hebben, met de fiets? Ik zal ze het heel traject vertellen, maar we zijn op zeker moment in Brooklyn, um, we gingen... We gingen terug Brooklyn uit en we zijn dan zo één afslag te ver gereden en toen kwamen we eigenlijk aan, aan de dokken uit ja. um, en dat was, zo, ja, dat, dat was eigenlijk heel erg grauw, ja. uh, op zich niks mis mee en er was misschien ook helemaal niks gevaarlijk aan, maar op dat moment denk je toch van mm, wij zijn hier wel de, de toeristen die in, in de achter, ja, die in een achterbuurt naar hun kaart staan te kijken, dus dat was één ja, klein momentje ja. dat we dachten van oh, dat is misschien toch niet helemaal dat, ja. maar voor de rest is het inderdaad een heel erg Open stad, het beste bewijs daarvan is eigenlijk uh, een man die uh, Daryl Frost heet. Die, die ja. zat naast ons op het vliegtuig van Brussel naar, uh, naar New York. Ja, je ja. zit daar acht uur naast, dus je begint daar toch uh, een, een praatje mee te maken uiteindelijk. Um, ja. Al was het maar omdat, uh, omdat je vraagt om even te, te mogen passeren... om naar het toilet te gaan, dus je spreekt iemand nee. toch aan. Um, dus ja, je, je begint daar een praatje mee. Die mens die blijkt in de um, American Museum of Natural History te werken. Dat mm. is dat museum aan Central Park... waar de, de grote dinoskeletten staan... Uh, Night at the Museum zou zich daar afspelen en uh, Ross van Friends de paleontoloog van Friends die zou daar werken, weet je wel dus dat, uh, dat zijn de referenties uit het uh, televisiewereldje naar de American Museum of Natural History het is een ongelooflijk groot museum en die mens die werkt daar we waren daar nog geen half uur mee aan de klop of die had ons al tickets aangeboden om daar eens uh, te komen mm. kijken um, wat op zich natuurlijk niks hoeft te betekenen, maar wij kwamen daartoe um, die, die mens konden ons ophalen aan de, aan de dienstingang <laughs> dat was op zich al grappig dus helemaal, helemaal niet aanschuiven, zo. gewoon even aanmelden. Met ons langs de, de dienstlift naar zijn bureau, waar ja, die, die Daryl Frost die werkt met uh, um, schildpadden, reptielen, zo dat soort uh, schubbige beesten. Uh, dus mee naar zijn afdeling. Daar liepen twee gigantische schildpadden gewoon vrij rond. Uh, daar werd van alles gekweekt en zo. Dus uh, echt een, een backstage tour van, van heel, heel wow. een onderzoeksafdeling gekregen. Dan um, is hij met ons tot boven op het gebouw geweest. Plekken waar zelfs het, het gewone personeel deel niet mag komen, want die zat nogal redelijk ja. hoog in de organisatie geloof ik, um, op het dak van het museum waar je een prachtig zicht hebt over Central Park um, en dan inderdaad ons nog extra tickets bezorgd om zo de speciale dingen die dan te zien waren in het museum te bekijken. Zo, ze hebben een enorm indrukwekkend planetarium, uh, ze hebben uh, altijd expos lopen waar je dan apart tickets voor nodig hebt, allemaal die tickets gekregen. Wow. Uh, onze spullen ook op, de, op, op hun bureau mogen laten liggen. om uh, dat we dat dan niet allemaal hoefden, hoefden mee te sleuren. als we mm. naar het planetarium mm. gingen en zo. Zegt dus mm. dat, dat hij ons tickets aanbood, dat was op zich al één ding. Maar dat hij daaraan zo ongelooflijk uh, vriendelijk en open mee, mee, mee ja, omging. En, en, en, ja. Ja, en tijd ontsteekt. En ja. tijd ontsteekt, inderdaad. En allemaal, Floris, omdat je uh, op het vliegtuig even aan hem vroeg. of je mag passeren om naar de pot te gaan, eigenlijk. Ja. Daar, daar, daar is het kom, allemaal mee begonnen. Daar komt het eigenlijk op neer, <laughs> ja. Nu, we hadden op dat dak van dat museum een heel mooi zicht over Central Park. Een minstens even mooi zicht hadden we op die wolkenkrabber waar we daarnet nog waren, die Rockefeller Center. Ja. Uh, Top of the Rock, zo heet het, uh, het traject dat je daar kunt doen. En dan sta je echt bovenop die wolkenkrabber. Het is niet de hoogste. De meeste mensen gaan voor, uh, voor de Empire State Building natuurlijk. Het leuke aan die Rockefeller Center is dat je het Empire State Building zelf kunt zien. Want als je op Empire State staat, ja, dan zie je daar niks meer van uiteraard. Ja. Uh, je kunt heel... Uh, het, het het, het downtown stuk van Manhattan bekijken. Uh dus je ziet, je ziet eigenlijk heel, heel dat, dat stuk, en dan als je je gewoon op die top of the rock omdraait, zie je Central Park dan kun je eigenlijk mm. tot voorbij ja, 110th Street in Harlem uh, mm. kijken, en langs de twee zijkanten zie je dan uh, de Hudson en de East River uh, liggen, je mm. kunt uh, de Brooklyn Bridge uh, de Manhattan Bridge zien, het is uh, echt een hele mooie plek om te, om te gaan staan ik kan het iedereen mm. aanbevelen als je naar New York gaat en je wil op een wolkenkrabber staan de meeste mensen gaan zo rechtstreeks naar die Empire State building, omdat dat zo het hoogste of de mooiste wolkenkrabber zou zijn, dat is ook wel een een hele mooie natuurlijk, maar hmm. op uh, Top of the Rock, Rockefeller Center, heb je naar mijn goesting eigenlijk een, een veel mooier zicht over, uh, over ja. heel, heel Manhattan. Ik herinner mij, uh, ik, ik denk niet dat het op Rockefeller Center of Tower was, maar het was op de Empire State building, als je daar van zo'n wolkenkrabber en je kijkt rondom jou en je ziet al die grote gebouwen. Uh, ik voelde mij heel klein en nietig en ik dacht van wauw, dit, dit is echt een onvergetelijke moment als je daar zo een, een bocht van 360 graden kan maken en je ziet niks anders dan die grote torens rondom jou en die kleine autootjes en die mensen beneden. Het gaf mij een heel machtig en tegelijkertijd nietig gevoel. We zijn ook op tv geweest. Op, op tv, Amerikaanse tv of, of op Belgische tv? Ja. Nee, nee, nee, op de Amerikaanse tv in New Oei. York. En in, in, in, nou, een, in een flikkenwagen en met handboeien aan, of was het iets... Uh... Het viel nogal mee. Okay. Ik, ik, ik vertelde er net dat we ontbijt gaan halen waren in de Starbucks... ...en, en toen die typische uh, uh, Amerikaanse New Yorkse politieagenten tegenkwamen, weet je nog. Ja. Wel, met dat ontbijt zijn we een beetje verder gewandeld... ...en we kwamen op een zeker moment zo een, een pleintje tegen... ...een klein parkje met een paar bankjes in. Uh, zullen we ons hier zetten om ons ontbijt op te eten? Ja, goed plan... Uh, daar zaten we dan, koekje, koffie uh, en dan dat plein daarnaast. Daar waren ze wel iets met camera's en hondjes aan het doen. En het was ons niet helemaal duidelijk wat. Ja, tv, ja. dat zagen we natuurlijk. Uh, maar wie en hoe en wat weten wij veel als toeristen... Um, de dag nadien liggen we s ochtends in ons bed nog wat wakker te worden, zap de tv op en we zien de reportage die ze daar de dag voordien uh, gedraaid hadden um, en vooral de, de mensen die die reportage maakten, die drie presentatoren, die herkenden we meteen, het waren blijkbaar het trio die uh, Fox and Friends uh, presenteren smorgens, okay. uh, de ochtendshow van, uh, van Fox en... Um, toen we die reportage zagen, zag je zo in de achtergrond twee figuren zitten waarvan je uiteraard niet meteen kunt zien wie het zijn als je het niet weet, maar zo kijk, een, kaal, een kaal hoofd. En dat is ongelooflijk goed in ja. beeld. Dus uh, we hebben onszelf daar op tv gezien. Uh, Zij het dan zeer onschuldig. Er kwamen zoals uh, jij al dacht. Helaas geen handboeien en politie aan, uh, aan te passen. Uh, je hebt ook uh, jonge kinderen. Hè. Toen jij in New York geweest bent, ben je dan bij de FVO Schwartz binnengegaan? Uh, nee, toen ik in uh, de, de eerste keer... Uh, was zonder kinderen en de laatste keer was met kinderen maar we zijn er toen gewoon even doorgereden en we zijn toen iets gaan drinken, zoals je zegt, in een Starbucks maar wat je nu net zegt, ken ik niet vertellen De FAO Schwartz is de grootste speelgoedwinkel of enfin misschien niet de grootste, maar wel de, de meest indrukwekkende speelgoedwinkel van heel New York um, die bestaat al ongelooflijk lang ik zou niet van buiten weten hoe lang, maar het is ook een van de oudste department stores in uh, um, in New York uh, en in de VS uh, in dat verband hmm. um, en ze hebben daar ongelooflijk veel speelgoed, ja dat mag natuurlijk wel voor een speelgoed, maar <laughs> echt uh, larger than life zo eigenlijk, eigenlijk echt typisch Amerikaans hè. bij ons in een speelgoedwinkel en bij jou wellicht ook, vind je dan zo wel een plusje giraf ja. uh, in de FVO Schwartz is die plussen giraf levensgroot <laughs> <laughs> om maar iets think te zeggen think big ja, ze hebben daar een, een, een snoepafdeling dat, dat is nauwelijks uh, anders, te, anders te noemen, een snoepkraam is het allerminst, het is mm -hmm. echt een hele afdeling waarbij je zo de, uh, de, de jonge kinderen en de lingerieafdeling zou hebben dat is daar allemaal snoep, <lacht> dat is ongelooflijk groot en daar moet je dus uh, ik ben eigenlijk blij dat we daar niet mee onze kinderen waren we waren daar nooit meer buiten op? geraakt, ja. denk ik um, en je moet dat gewoon ook maar eens, uh, maar eens opzoeken, het is een ongelooflijk chicke uh, winkel waar je desalniettemin toch als gewone sterveling ook nog wel eens iets kunt kopen. Zo. Want er zijn ook heel veel winkels in New York die er chic uitzien, waar je ook uh, drie directeurslonen voor moet verdienen. voor ja. je daar iets kunt aanschaffen. Dus um, ja. dat is wel meegenomen. Uh, die F.E.O. Schwartz die zit op Fifth Avenue. Daar zit ook de Apple Store. Daar moest ik ook eens binnen gaan, natuurlijk. Die, uh, die glazen, kubus, die, die zo tot de verbeelding spreekt. Ja, veel van gehoord. Is het, uh, is het de moeite? Het is zeer de moeite. Het is uh, eigenlijk langs buiten zeer minimalistisch. Het is eigenlijk, de entree is een grote glazen kubus en niks meer of niks minder dan dat. Dat is zo typisch voor Apple met hun, uh, hun designfixatie. Nee. Um, de winkel zelf is, uh, is zeer Amerikaans natuurlijk. Je wordt ongelooflijk snel geholpen en als je geholpen bent, moet het ongelooflijk snel naar de volgende gaan. Uh, het moet allemaal vooruit gaan. Dat zullen jullie ook al gemerkt hebben in, ja. uh, in New York, dat, dat het ook mag, ja. mag gebeuren. Ja. Uh, het gaat allemaal snel, maar het gaat allemaal wel ongelooflijk vriendelijk. Hmm, ja. Dat is mij trouwens in, in, in heel New York opgevallen dat... Uh al, al die mensen daar, zeker in de, in de service-industry, ongelooflijk vriendelijk zijn. En dat, dat komt natuurlijk door dat, uh, dat systeem van die tips. Hè. Is, ja, dat, is dat ja. bij jullie in Canada ook eigenlijk? Ja, absoluut. Dus uh, zeker in de horeca en alles, zoals je zegt, service-related, uh, die mensen die krijgen een basisloon wat eigenlijk niet veel inhoudt en die overleven op tips. Um, je, je, de prijzen worden eigenlijk, als je bijvoorbeeld, je zal het gemerkt hebben, als je ergens uh, je naartoe gaat iets drinken, de prijzen zijn altijd zonder tax. Je moet dan nog eens uh, hier in New Brunswick 13% tax bijtellen en daarop komt dan is ja 15% A gratuity, dus de dus service uh, eigenlijk. Um, dus de prijs die je, die je op je kaartje of op je menu staan hebt, uh, is nooit de prijs die je uiteindelijk betaalt. En ja, nogal logisch dat ze vriendelijk zijn, inderdaad. Je zegt het, hè, die mensen leven van hun, uh, van hun tip. En um, ja, voor, voor, een, voor een bediende of voor een serveuse ergens in een restaurant kan dat aardig oplopen hoor. Is dat uh, per uur misschien zelfs uh, evenveel of zo niet meer dan, uh, dan haar basisloon? Dus uh, je zou voor minder vriendelijk zijn om maar te zeggen dat New York een serieuze indruk heeft achtergelaten op ons ik ging nog één ding vertellen, dat was over dat fietsen ja, ja, ja enfin, ik ga nog twee dingen vertellen, er zijn nog twee hele mooie plekken die we gezien hebben, enerzijds dus fietsen in New York je zou denken dat dat een soort van kamikaze actie wordt, maar dat blijkt nogal mee te vallen we zijn naar het zuidelijkste puntje van Manhattan gegaan, Battery Park hm. Battery Park is ook de plek waar de Staten Island Ferry uitvaart en waar de boot naar Liberty en uh, Ellis Island uitvaart en zo. Nee. Um, dus dat zuidelijkste puntje daar verhuren ze ook fietsen. We zijn vandaar vertrokken, um, de westelijke kant van New York omhoog gefietst. Daar dan uh, uh, wat was het, de Manhattan Bridge overgegaan richting Brooklyn. Fantastisch toch, hè, die brug. Ja. ja, Brooklyn doorgefietst tot aan uh, Prospect Park omdat daar een scène gedraaid is van die uh, smurfy -filmen. Ik moest daar toch eens gepasseerd zijn, al was het maar voor mijn jongens om een foto te pakken. Uh, <lacht> dan uh, teruggefietst uh, over de Brooklyn Bridge. Dat is die, die, die hele mooie, de bekende Brooklyn Bridge natuurlijk. Mm. Uh, het leuke aan die brug is dat je er eigenlijk bovenop fietst. Er is een fiets- en wandelpad opgelegd. Uh, mm. De andere, de Manhattan Bridge, daar rij je naast het spoor, maar eigenlijk ja, in de brug min of meer. Mm. Um, die, die Brooklyn Bridge, daar rij je bovenop. Dus daar heb je fantastisch zicht over, over alle all things New York. Ja. Um, en dan zo terug uh, de Brooklyn Bridge over Manhattan in. Ja. Uh, even door, uh, door Chinatown en, en uh, Tribeca gefietst om dan zo terug naar, uh, naar Battery Park te gaan en de fietsen in te leveren. Um, en ja, wat ik zei, je denkt dat het een soort um, kamikaze actie wordt, maar dat valt eigenlijk geweldig mee. Er is heel ja. veel voorzien voor fietsers. Er dus zijn ook heel wat plekken waar je ja, als fiets ...als fietser misschien wat beter zou moeten, uh, moeten opletten... ...of misschien zelfs wegblijven... ...maar dat is in Brussel uiteindelijk ja. ook. Ik denk dat er in, in Brussel... Minder uh, fietstoegankelijke plekken zijn dan, uh, dan in New York? Of ja, uh, toch? Absoluut. Ik heb, ik heb uh, ja, tien jaar in Brussel gewoond. Ik heb daar, daar tien jaar ook gefietst. En uh, ik kan me perfect inbeelden. Ik heb nooit gefietst in New York. Maar ik kan me perfect inbeelden. Om te beginnen rijden ze al veel gedisciplineerder en al trager. De wegen zijn er ook minstens uh, vier of vijf lanes breed. Dus er is altijd wel ergens uitwijkmogelijkheid. En mensen zijn gewoon uh, ja, veel vriendelijker in het algemeen. Dus. Uh... Ik kan het iedereen aanbevelen hoor, die, die, die fietstochten door New York, er is heel wat te zien. En als je, er zijn ook van die, we hebben het zelf gedaan, maar er zijn ook begeleide fietstochten. En die, die, die voer je dan echt zo langs, uh, langs, langs de, de betere routes. Die, die echt fietsveilig zijn. Die, echt, uh, die, die bijna geen of, of veel minder verkeer ja. hebben dan, dan de grote avenues. Want dat is natuurlijk wel levensgevaarlijk. Dat spreekt vanzelf. Um. Wat we ook nog gedaan hebben, en dat kun je ook in Streetview bekijken... ...dat is de High Line. Ik weet niet of je daar ooit al van gehoord hebt. De High Line. een spoorlijn door New York... ...gewoon op de, op de begane grond... Ja. <laughs> ...aan de oostelijke kant van, van Manhattan. Eigenlijk de spoorlijn die al de, de, de goederen vertransporteerde over, over, het, over het eiland... Um, mm -hmm. Je hebt daar zo de, de Meatpacking District en, en alles wat daarvan en naar kwam werd, werd met een trein gedaan. Die trein reed dus echt gewoon op, op straatniveau door New York. Op een zeker moment is dat zo gevaarlijk gebleken dat ze elke trein lieten voorafgaan door een uh, ruiter op paard met een paar vlaggen om de mensen uit de weg <laughs> te laten gaan, maar dat bleek ook geen, geen lange termijn oplossing. De volgende stap was dat ze die spoorlijn in de hoogte hebben gebracht, zoals je nog wel in veel steden spoorlijnen hebt die, die op twee, drie verdiepingen hoog door de, door de stad gaan. En mm. die highline is er ook zo eentje. Dus die, die zat op, op, op 2,5 verdieping hoogte ongeveer. En die trein heeft daar ook nog jaren gere, gereden, maar intussen ligt dat al vijftig jaar, zestig jaar stil. En die, uh, die highline is nu door een aantal enthousiastelingen uit de, uit de buurt, enfin, over de loop van de voorbije jaren eigenlijk, omgetoverd tot een park... Mm omdat um, die, die highline in ongebruik was geraakt. En gaandeweg groeit daar dan toch onkruid op. En nu hebben ze dat onkruid eigenlijk aangevuld met, met paadjes en wat meer aangelegde tuinen. En dat is nu, ik geloof, 1,4 mijl. Dus dat is toch behoorlijk wat wandeling. Mm. Uh, dat je eigenlijk kunt wandelen mm. op die highline uh, in een park... Boven de grond. Boven de grond dan ja. eigenlijk. Een soort uitgerekt ja, park uitgerekt boven de, park. de grond. Je loopt eigenlijk uh, die anderhalve mijl, die 1,4 mijl, op twee, drie verdiepingen mm. hoog. Je loopt tussen de gebouwen en uh, ja, je, je passeert al de cross streets natuurlijk, want het, het, het loopt van... Mm. Het loopt in de, in de richting van het eiland, dus van noord naar zuid of van zuid naar noord, zo je wil. Uh, je, je komt dus al de, de cross streets tegen en daar staan er ook bankjes, er staan uitkijkpuntjes, point de vukjes. Um, je kunt daar uh, je kunt ja. heel, veel, heel veel zien. Je kijkt op sommige plekken ook gewoon bij de mensen op hun terras binnen. Uh, misschien was dat terras daar eerder en vinden ze dat helemaal niet zo prettig, maar het is in elk geval uh, leuk om eens, te, om eens te bekijken. En zoals ik zei, heel die highline ja. is ook um, te bekijken op View. Ze hebben die echt apart gefilmd voor View. Um, ik zal die link in, uh, in, uh, op, op de site erbij plakken in de show notes, zodat je kunt, uh, je kunt gaan kijken daar. Ja. Uh, we hebben twee Street View locaties deze week, want ik heb er zometeen nog eentje. Maar eerst... Hier gaat het vanmiddag zwaar bewolkt zijn, vooral ten zuiden van Samber en Maas. Ken je dat nog geloven? Ten zuiden van Samber en Maas, geweldig. Ja. Aanhoudende neerslag soms, in het centrum wisselend tot zware bewolkt met soms nog wat kans op neerslag. In het westen wisselend bewolkt met op het einde van de dag toenemende kans op onweerachtige duien. En dan de weersvoorspelling voor Monkton, New Brunswick, Canada. Vandaag licht bewolkt met 19 graden, morgen zondag zonnig en 23 graden, maandag zonnig 23 graden, dinsdag zonnig en 23 graden. Woensdag Zware kans op regen en 24 graden. En dan de rest van de week, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Lichte kans op wat bewolking en temperaturen tussen 23 en 26 graden. Ik ga je zo meteen vertellen waar mijn Street View-locatie van deze week over gaat. Waar het, waar het naartoe gaat en waar het vandaan komt. Maar eerst muziek, mijn beste Lode, uit, uh, ja. uit jouw thuisland, uit Canada. Vertel. Van een uh, jonge dame die Al Spex heet. Het is niet haar echte naam, want ze... Ik heb haar deze week geïnterviewd en ze vertelde me dat um, ze niet haar echte naam wil gebruiken, omdat ze nogal heel erg oprechte en eerlijke songs schrijft. En dat haar familie daar niet mee zou kunnen lachen. En ze wil ze ook niet in verlegenheid brengen. Uh, zo oh. eerlijk zijn haar liedjes. Um, mm. Ze woonde in een, een, een hele kleine suburb van, van Ergens in Canada. Ik kon het zelfs niet goed uitspreken, maar ze heeft het voor mij gezegd. I'm from Toronto, Ontario. What's the, the little suburb you're from? Etobicoke. Etobicoke. I had troubles uh, yeah, nobody... finding the right pronunciation yeah, of it. Yeah, it's, uh, it's a native um, word, uh, Iroquois maybe, uh, and it, I don't know what it means, <laughs> but uh, Etobicoke, uh, Land of the Wild Alders. Um, it's... A nice suburb. Voilà, zo dus. Daar komt ze vandaan, maar ze opereert vanuit Londen tegenwoordig. Uh, daar heeft ze ook de plaat gemaakt die uh, ze deze week bij mij, bij wijze van interview, kwam voorstellen. Um, die plaat heet I Predict a Graceful Expulsion. Uh, cold Specs, zo heet ze. Dit is Winter Solstice. We fell from a dying tree. We hate for I wanna be, I wanna be Leave ashes for borrowed instruments and borrowed Blijkbaar, je moet er uh, nog altijd over leren, maar je bent goed bezig om mij, uh, om mij daarover uh, veel te vertellen. Dus. We hebben elke aflevering van deze podcast van de Canada Draai de Street View locatie van de week. En Deze week dus ook. Lode, ik ga hem nu in de, de Skype plakken, dan kun jij alvast meekijken. Wie, wie de kijkers thuis die willen meekijken, ga eens naar onze website draai.be. Daar vind je deze link ook. Kun je ook meekijken naar de Street View locatie van de week. En de mijne speelt zich af in Sint-Niklaas. Ja, Lode en ik wisselen af. Vorige keer zaten we naar een, een, land, een waterengte te kijken eigenlijk waar, ja. um, waar je op de bodem van de zee kunt, kunt wandelen Sorry, ik, ik, was net naar, uh, ik was net naar jouw streetview aan het kijken um, Voor uh, de mensen die nu gewoon uh, audio hebben en geen beeld kijk ik nu Floris op een heuse aardbeienautomaat? Je kijkt op een aardbeienautomaat, jawel ja. Je ziet achter die aardbeienautomaat ook een serre uh, Die serre, daar worden die bewuste aardbeien gekweekt dus ze zijn echt van hier het, het plekje dat je daar ziet overigens, dat is een, een fietspad. En ja. die, dat fietspad hoort thuis bij een, een hele fietswegel. De Mechelen-Terneuzenwegel heet dat. Dat is een, ja. een fietspad dat je kunt volgen van Sint-Niklaas tot in Hulst, Nederland. Ja. Oh ja. Dat is, Ooit gedaan zelfs, denk ik. Dat, ja. dat, is, dat is goed 19 kilometer, dus dat is niet zo overdreven ver eigenlijk. Ja. En dat is nog een restant van een, van een spoorlijn die, die vroeger... Uh, die vroeger lag eigenlijk de, de spoorlijn uh, Mechelen-Terneuzen uh, mechelen was dat, ja. um, vandaar de mechelen terneuzenwegel um, ja, we spreken nu over, over meer dan 100 jaar geleden, hè, maar dat was een, een spoorlijn die zo in Temse stopte, in Sint-Niklaas, eigenlijk ja. een stuk van de spoorlijn Mechelen-Sint-Niklaas die vandaag nog altijd bestaat, hoort daar maar nog dit, altijd bij. Dit ligt op, op het grondgebied van Sint-Niklaas, dus dit is Sint-Niklaas... Uh, dit is Sint-Niklaas grondgebied, ja. ja. Uh, okay. Die en spoorlijn dan... ging van Sint-Niklaas eigenlijk verder ja. uh, over uh, Sint-Gilles langs uh, de Klingen. Dan Klingen in Nederland naar Hulst, ja. naar Axel ja. en zo naar, uh, naar Terneuzen. Nu, die spoorlijn is er al jaren niet meer. Maar de, de, de bedding van die spoorlijn is nu een fietswegel. Zoals je zegt, ja. je bent er ooit ook eens over gefietst. Dat is heel ja. plezant, want dat is eigenlijk altijd rechtdoor. En je weet dat je uh, haast niet verloren kunt rijden. Dat is ook plezant om ja. met kinderen te doen. Um, die, die spoorlijn was... Uh, you mm -hmm vroeger, en dan zeg ik meer dan 100 jaar geleden, zeer belangrijk voor de ontwikkeling van, van zeus vlaanderen heb ik gelezen. Dus ja. daar, dat stuk geschiedenis dat delen we dan met Sint-Niklaas een beetje. Maar het, het stukje dat we van bij ons thuis tot aan die aardbeienautomaat doen, dat is eigenlijk ideaal voor zo de leeftijd van onze jongens nu, en, en de, de fietscapaciteit die ze nu hebben. Dus we kunnen perfect de fiets opspringen, en dan in die automaat wat aardbeien gaan halen, terug naar huis, daar wat slagroom over keilen. En ze zijn weer tevreden, en meer moet dat, moet dat soms niet zijn. En, uh, ja, want ik af is het, is het goed? Is het lekker wat erin zit? Het is ongelooflijk lekker, want ja? zoals je ziet de serre die erachter zit, daar worden ze gekweekt. Dus ze worden daar eigenlijk uh, kakelvers ingelegd, die, die aardbeien. Um, dus wat je er eigenlijk uithaalt, is gewoon het, het klassieke plastic bakje dat je ook in de winkel uh, koopt met uh, aardbeien die, die wellicht dezelfde dag of de dag voordien in de serre daarachter geplukt zijn en, en worden aangeboden ja. dus die zijn uh, veel verser dan dat uh, krijg je ze niet, tenzij je ze zelf gaat plukken in die serre, denk ik ja, um, dat mis ik uh, hier dus wel een beetje van die goede verse aardbeien, je hebt hier het hele jaar door aardbeien aan dezelfde prijs um, een dollar of vier voor een bakje maar het komt allemaal uit Florida dus uh, wordt allemaal ingevoerd uit Florida het hele jaar door heb je wel aardbeien, maar ze zijn lang niet zo lekker als die, die verse, dikke exemplaren die je daar dus in, in Vlaanderen vindt. Nou, wat bloemsuiker of wat slagroom erbij. Kijk, het derde kwijlmoment oh, oh. van deze podcast. Oh, oh, oh, oh. Ik vind het ook gewoon geweldig dat dat een aardbeienautomaat is. Je vindt zo'n uh, automaten met van alles en nog wat tegenwoordig en aardbeienautomaten, ja. daar ben ik helemaal voor. Dus uh, voilà. dat is de Google Street View locatie van deze week. Als je aardbeienlust, daar moet je zijn. En uh, wat die fietswegel betreft, dat is ook echt heel plezant om eens te doen. Vooral omdat je als je van Sint-Niklaas zo naar, um, naar Sint-Gilles rijdt, dan kom je uh, ook aan, een, aan het, ik denk dat het, het Stropersbos heet, uh, terecht. Ja, mm. grensstreken dat zit altijd vol met smokkelaars en stropers en zo. Ja, ja, ja, ja. En um, Dat is ook heel plezant om met, uh, met de kinderen te doen. Dus, uh, voilà, dat is de, de locatie van, uh, van deze week. Volgende week? Uh, ja, het is moeilijk uh, om dat te evenaren. Ja, het, ik ben, ben nu al aan het denken welke automatiek kan laten zien, maar ik zal er eens over nadenken. Volgende keer is staan, ja, Is er ook weer iets uh, moois ja. Vinden zeker, er is uh, wellicht iets te beleven daar in de buurt uh, waar jij zit. We doen ons best. We gaan deze namiddag, misschien uh, moet ik daar een uh, streetview moment van maken, naar een heel groot attractiepark hier in Moncton, um, dat uh, een aantal evenementen uh, of een aantal dingen herbergt. Er is de, de dierentuin van uh, Moncton. Er is een heel groot waterpark dat nu nog niet open is, want het is nog net iets te koud daarvoor. Um, er is Fisherman's Wharf daar, er is een aangelegd meer. De, dat is ook de site, de, de plaats waar uh, de grote concerten in deze stad plaatsvinden. Vinden. U2 is hier geweest uh, vorige zomer en de baas Bruce Springsteen komt hier ook. Dus uh, misschien moet ik daar maar eens de Street View uh, locatie van maken. Maar dat uh, maken we dan volgende week hè, ongetwijfeld. Uh, waar. Bruce Springsteen, de man over wie Barack Obama zei: I'm the president, but he is the boss. <laughs> dan weet je dat je het gemaakt hebt als de president van de Verenigde Staten dat over jou zegt. Dan, uh. well, dat is waar. Um, ik heb nog één tipje. Uh, ik ga reclame maken voor een andere podcast. Oei. Dat, staat oh, dat okay, Voor één keer dan. Dat is wat vreemd, ik weet het, maar het is wel een hele goeie. Um, dan zitten we terug even in, um, uh, in het New York verhaal, want dat is een podcast die over New York gaat, die gemaakt wordt door twee gasten die daar ook wonen. Uh, ze noemen zichzelf de Bowery Boys en het klinkt ongeveer zo. Well, Tom, laat situate de High Line. Dit is zeker een plek needs situation, be mm -hmm. so to speak, because it's like a snake slithering through blocks and down streets. The High Line Park today, that's its current name, is this unusual one-mile public park that utilizes a set of abandoned elevated train lines. It's presently one mile, but of course it was a lot longer back in the day, and in fact it was connected to a train line that went all the way outside of Manhattan. And just to help the future listener, we are recording this in 2012. The park was initially shorter when it opened in 2009. It expanded last year, and there are plans for future expansion. So I look forward to future audiences <laughs> listening to this when it's a longer park. Yes. Approach. Dus ze vertellen op ongeveer een uurtje tijd, in, in deze bepaalde aflevering, het hele verhaal van die High Line wat ik daar net in twee minuten verteld heb, daar doen zij anderhalf uur over. De hele geschiedenis tot in de puntjes uitgelegd. Uh, en dat doen ze over, over heel verschillende onderwerpen. Ik denk dat ze nu aan 140 afleveringen zitten die ze al gemaakt hebben over, uh, over New York. Het gaat overigens niet alleen over Manhattan, want de Bowery, de wijk waar zij dan zichzelf naar refereren, die zit op, op Manhattan. Maar uh, Um, ze hebben het even goed over, uh, over de andere uh, vier boroughs van, uh, van New York. En het is heel interessant als je interesse hebt in de Amerikaanse geschiedenis, enerzijds. en die van uh, New York in het bijzonder, dan uh, kun je daar ongelooflijk veel, uh, veel over leren. Ze hebben zo bijvoorbeeld één aflevering die helemaal over Peter Stuyvesant ja. gaat. Um, die, die toch wel uh, in de ontwikkeling van New York tot, tot, tot wat het vandaag is, uh, wat betekend heeft en het is zomaar één voorbeeld, maar het is uh, geweldig interessant om, uh, om naar te luisteren, maar niet zo interessant nee. als de Canada Draai, laat dat Zet eens. de link op uh, Canada Draai, Floris en dan kunnen mensen, nadat ze onze podcast beluisterd hebben, misschien eens surfen naar, uh, naar die podcast Oké, okay, draai.be, daar moet je zijn um, het gaat weer even duren zeker, we hebben het allemaal zo druk tegenwoordig. Ja, het, we proberen om, we hadden oorspronkelijk de, de intentie om om de twee, drie weken te, te, te podcasten, het, het duurt altijd een beetje langer, maar wees gerust, het komt er altijd wel van. Mijn plannen op korte termijn, relatief korte termijn zijn om binnen een week of twee een weekje vakantie te nemen en dus richting Ontario te rijden de, de provincie waar de hoofdstad gevestigd is, Ottawa en de grootste stad van Canada, Toronto Toronto is eigenlijk een beetje het New York van, uh, van Canada. Uh, heeft uh, vertoond veel gelijkenissen met New York. Is de grootste stad van Canada. 4 miljoen inwoners. We gaan daar eens naartoe. Dat is iets dat we al langer uh, willen doen. Eens uh, kijken hoe het, uh, hoe het daar is. Uh, je moet er toch eens één keer geweest zijn, denk ik, als je, als je hier woont. En misschien is dat een goed moment, Floris, om daarna, als we terug zijn, uh, terug even de draad op te pikken. En uh, dan zal ik mijn verslag uh, uitbrengen van onze, onze strapatsen in Toronto en Ottawa. Ja, zo'n uh, verslag over een grote stad. Uh, ik heb wat voorsprong nu, maar uh, Toronto dat zeker niet, <laughs> euh, zeker niet slecht zijn. Uh, Lode, vriend, tot in den draaien. Draai, Floris, tot in de draaien.